nu weer over mijn eigen lot gevangen. Mijn stiefvader en zijn zuster waren geen ogenblik van plan mij bij zich te houden, waar ik uit de aardige zaak niet rouwig om was. Op een middag werd ik bij hem in de kamer geroepen en trof in zijn gezelschap bij mij een onbekende heer. Luister eens, David. Ik neem aan dat je wel weet dat ik niet rijk ben. In ieder geval weet je dat nu. Je bent al een hele tijd naar school geweest. De scholen zijn duur. Zelfs als ze dat niet waren en ik het betalen kon, geloof ik toch niet er goed aan te zullen doen je weer heen te zenden. Je hebt wel eens horen spreken over het kanteur, nietwaar? Het, het kantoor, meneer? Van Murston en Granby, de wijnhandel. Mijn hier beheert die zaak. Oh, juist meneer Murston. De voorwaarden waarop je bij hem te werk wordt gesteld zijn, dat je genoeg verdient om zelf je eten en drinken te betalen en wat zakgeld had. Je kamer, waarvoor ik zal zorgen, wordt door mij betaald. evenals je bewassing en het onderhoud van je kleding. Begrepen? Ja, meneer Murdstone. Dus je gaat met meneer kinderen naar Londen. En zorg dat ik geen klachten over je krijg. Zo werd ik dan het ouderlijk huis uitgedirigeerd... en kwam op tienjarige leeftijd als kleinzoegend ventje... in dienst van de firma Murdstone en te Londen. Het pakhuis lag aan de waterkant bij Blackfriars. Er is er in de loop der jaren veel veranderd... ...maar het was het laatste huis aan het eind van een smalle straat... ...die langzaam afliep naar de rivier... ...met een aanlegplaats voor boten. Het was een verwaarloosd oud huis... ...met een eigen losplaats... ...die bij vloed op het water en bij eb op de modder uitkwam... ...en waar het wemelde van de ratten. De firma deed zaken met heel verschillende mensen, maar voornamelijk leverde zij wijn en sterke drank aan bepaalde pakketboten die op Oost- en West-Indië voeren. Er werkte enige grote knechts en een viertal jongens, waarvan ik er één was. Wij moesten flessen spoelen en schoonmaken, de gevulden van etiketten en capsules voorzien en nog meer van dergelijke karweitjes, van de vroege ochtend tot de late avond. Kopperfield! Copperfield, kom eens bij me op Ja, meneer Kenny, ik kom. Hier ben ik, meneer Kenny. Mooi. Hier is dan het betreffende jongeman. Dus, uh, dit is de oude Copperfield. Ik hoop dat je het wel maakt. Dank u. Hoe gaat het? U? Ik ben gelukkig in alle opzichten volkomen gezond. <laughs> Een beetje karpland, maar aan die hinder heb ik op mijn vreugde gehad. Ik heb een schrijven van de heer Murdstone, waarin deze verklaart dat het hem aangenaam zou zijn indien ik u zou willen ontvangen in een appartement aan de achterzijde van mijn woning, dat op het ogenblik vakant, enfin, uh, te huur is. Kortom, als slaapvertrek. De jonge beginneling die ik nu het genoegen heb, te, uh, nou ja, bekend. Dit is meneer Maikauber. Oh, zo is mijn naam. Meneer Maikauber neemt voor onze firma bestelling op tegen provisie. Dat men stelt als hij ze kan krijgen. Meneer Mertston heeft met hem in Oile gemaakt dat hij een kamer zal geven. Mijn adres is Winter Terrace, City Road. Ik, uh, kortom, uh, ik woon daar. Oh, juist... In de veronderstelling dat uw omzwervingen door deze wereldstad zich vooralsnog niet ver hebben uitgestrekt. En dat het voor u wellicht bezwaarlijk zal blijken het doolhof van dit moderne babylon te doorkruisen in de richting van City Road. Kortom, dat ge zo kunnen verdwalen, zal ik mij gelukkig echter u deze avond te komen afhalen. Om u in te wijden in de kennis van de naaste weg. Het is erg vriendelijk van u zoveel moeite voor me te willen doen. Tegen welke tijd zal ik. Te... Tegen acht uur. Afgesproken tegen acht uur. Dan heb ik de eer u goedendag te zeggen, meneer Kenyon. Ik zal u niet verder steuren. Zo, met je toekomst van heb je kennis gemaakt. Maar nooits anders. Je komt daar alleen om te slapen. Hm? Voor je eten zul je zelf moeten zorgen. Heb je geld? Ik heb niks meegekregen, meneer Kinjen. Mm, dan zal ik je een week salaris vooruit betalen. Zes shilling, alsjeblieft. Gezien? Ja, meneer Kinjen. Dank u. Lieve, hij is dan de jongeneer Kopperveel van Frankje Sprak en die bij ons komt inwonen. Hmm. En daar je weet, lieve, dat ik me nooit en ten nimmer begeef op het huishoudelijk terrein, dat immers jouw domein is, kortom, verzoek ik je hem even zijn kamer te wijzen. Zeker, mam. Komt u maar mee, jongeheer. Nog één trap omhoog. Heel graag, mevrouw. We zijn er dan, jonge heer. Een mooie kamer, al is het aan de achterkant van het huis. Best aan mijn zin, mevrouw. Ja, toen ik nog niet getrouwd was en bij papa en mama woonde... ...had ik nooit kunnen vermoeden dat ik nog eens genoodzaak zou zijn... ...iemand in huis te nemen. Het is wel hard. Waar echter meneer Meikhover met grote moeilijkheden heeft te kampen... ...ben ik wel verplicht mijn persoonlijke gevoelens opzij te zetten. Ja, mevrouw. Meneer Meikhover is op het ogenblik overstelpt met moeilijkheden... ...en ik weet niet of hij ze ooit te boven zal komen... Toen ik nog thuis was bij papa en mama, wist ik nauwelijks wat het woord betekende. Maar zoals papa altijd zei, het levensleerschool is de beste. Zeker, mevrouw. Als de schuldeisers van meneer Meikauber hem geen uitstel willen geven, dan moeten ze maar doorzetten. Uh, en hoe eerder ze dat doen, hoe liever over me dat is. Zo minder uit een steenwater is te persen, zo minder is er op het ogenblik iets te halen van meneer over. Oh, oh, daar is onze dienstbode. Aan. Uh. Aan. Um. Doe jij de kamer hier een beetje? Hier ben ik aan, mevrouw. Dan nou, ga ik maar weer naar beneden. De schapen van kinderen zullen me anders te veel missen. <lacht> dus jij, een jongen, je wordt hier zoveel als kostganger. <lacht> nee, nee, mevrouw. Voor mijn eten en drinken zorg ik zelf. Ik, ik kom alleen maar slapen. Je maar in je vrouw te noemen, hoor. Zeg me maar gewoon en. <lacht> oh, ja. Ik heet David. Ik, ik ben eigenlijk een weeskind en kom uit het Sint-Lucas Armhuis. Maar dit is hier ook niet veel. Oh. Uh, hebben meneer en mevrouw Maikaber veel kinderen? Een jongen van vier, een meisje van drie en dan nog een tweeling, maar die is aan de borst. Zo. Is ze meteen huis in huur? Oh, dat is heel wat. Hebben de grote koperen naamboord niet gezien op de straat? Mevrouw Maikaber kost gewoon voor jonge dames. Nee. Niet opgelet, nee. Maar er is nooit ook maar één leerling opkomen daar. Ach. Heb je gezien dat de gordijnen voor de ramen van de eerste verdieping zijn neergelaten? Nee, ook niet opgelet. Weet je waarom? Opdat de buren van de overzijde niet zullen merken... dat de kamer zo kaal is als de binnenzijde van mijn hout. Geen meubel, niks, niks is er te vinden. Ach. Weet je wat er wel zijn? Nou, schulden. En een klein beetje ook. Al spoedig ontstond er tussen mij en de familie Maaikorber... een merkwaardige vriendschapsband. In mijn troostloze toestand van een werkkring, zonder enige voldoening of hoop op een betere toekomst... begon ik mij één te voelen met het gezin. Diep bedroefd als ik de wanhopige pogingen zag... die mevrouw Maikober deed om rond te komen... en merkte dat meneer Maikober hoe langer hoe meer een schulden raakte. Maar ik kon er nooit toe komen... iets van voedsel of drank van ze aan te nemen... ...daar ik wist dat hun verhouding tot de bakker en de slager toch al niet al te best was... ...en ze vaak nauwelijks genoeg hadden voor zichzelf. En eens op een avond, toen ik haar met rood behuilde ogen aantrof... ...stortte mevrouw Maikorber haar hart geheel voor me uit. Jongeheer Copperfield, ik beschouw je niet meer als een vreemde. En moet je daarom wel zeggen dat meneer Maikorbers moeilijkheden hun hoogtepunt hebben bereikt. Huh. Is het werkelijk? Met uitzondering van een klein stukje Hollandse kaas... Wat nauwelijks als voldoende kan worden beschouwd voor een gezin als het onze. Is er letterlijk niets meer in de provisiekamer. Ach, ik gebruik dat grote woord eigenlijk onbewust. stamt uit de tijd toen ik nog bij papa en mama was. Maar ik wil alleen maar zeggen dat er niets eetbaars meer in huis is. Oh, dat is vreselijk. Maar hier, hier mevrouw. Wacht, ik, ik heb nog drie shilling. Laat ik de u mogen lenen hm, Wat ben je toch een lieve jongen. Hier, een kus. Doe, hm, steek dat geld maar weer in je zak. Je hebt het toch zelf hard nodig. Ik zou me schamen het aan te nemen. Ach, maar je kunt iets anders voor me doen. Iets wat ik je niet zou durven vragen... als je voor een jongen van jouw leeftijd niet zo bijzonder veel begrip had. Het, uh, het zilver is allemaal weg. Zes thee, twee zout en een paar suikerlepels heb ik de laatste tijd zelf al beleend... Maar ik ben erg gebonden, weet je, door de tweelingen. En daarbij zijn deze dingen met mijn herinnering aan papa en mama... voor mij wel uiterst pijnlijk. Maar we hebben nog een paar andere kleinigheden. Ik wil meneer Michael wel op dat punt zeer overgevoelig is lief sparen. En, en de meid, die is zo onbeschaafd... dat ze maar zou staan giechelen en zich allerlei vrijheden zou gaan veroorloven... als er gevraagd werd dergelijke delicate opdrachten uit te voeren. Ik zei geheel tot haar dienst te zijn en in het pandjeshuis werd ik gaandeweg een geregeld bezoek als ik dan met geld thuis kwam zorgde mevrouw er altijd voor wat lekkers en ik weet nog heel goed dat het bij deze maaltijden steeds bijzonder vrolijk toeging maar eindelijk liep het toch mis met meneer Maikober en op een morgen vroeg werd hij gearresteerd en overgebracht naar de Kings Bench schuldgevangenis de eerste zondag nadat hij was weggebracht zocht ik hem volgens afspraak op Binnen de poort stond hij op me te wachten. Dag meneer Maijkapper, de groeten van mevrouw. Ach ja, ach ja. Zo gaat het. Meneer Copperfield, laat ik een waarschuwend voorbeeld voor je mogen zijn. Bedenk je leven lang dat als iemand een inkomen heeft van 20 pond per jaar en er 19 pond, 19 shilling en 6 penny van uitgeeft, hij een gelukkig mens kan zijn. Maar als hij twintig pond in één shilling uitgeeft, zal ellende niet voor hem uitblijven. Maar, kom mee naar mijn kamer. Het is op één naar de bovenste verdieping, maar dat mag niet regelen. Oh, nee. Apropos, wees zo goed om een shilling te lenen. Ja. Ik heb een slok bier, hard nodig. Ja, hier alstublieft. Ja, ja, tegen is te betalen door mevrouw valmaaikabel, hoor. Hallo. nu, naar omhoog. Op zijn kamer gekomen gingen wij bij een heel klein vuurtje zitten dat gloeide tussen twee stenen om maar zo weinig mogelijk kolen te verbruiken. Totdat een andere schuldenaar die de kamer met meneer Michael wat deelde binnenkwam met een stuk pasgebouwde schapenvlees waarmee we ons maal zouden doen. Daarna werd ik gezonden naar een zekere kapitein Hopkins, die in de kamer vlak boven ons woonde. Met de complimenten van meneer Micawber en de mededeling dat ik een jonge vriend van hem was en of kapitein Hopkins zo vriendelijk zou willen zijn even een mes en vork te lenen. Ik ontving het eetgerij onmiddellijk en met de, de, de bijzondere complimenten van de kapitein. Ondanks het weinig aantrekkelijke van de hele omgeving verliep de maaltijd niet ongenoegelijk. Ik ging vroeger naar huis om mevrouw Maikauber verslag te doen. Maar tot mijn onaangename verrassing bleek zij mij meer te vertellen te hebben dan ik haar. Ja, beste David. Ik heb het van tevoren al met meneer Maikauber overlegd. Morgen verkoop ik, behalve het bed en een paar noodzakelijke dingen, ons hele meubilair. Ach, voorlopig kan ik dan zonder zorg even aanzien. Maar het plan is, zodra meneer Meikouwer een eigen kamer heeft toegewezen gekregen... om met de kinderen ook in de schuldgevangenis te gaan wonen. Oh. Oh, juist ja. En wat jou betreft, dicht bij de Kings Bench gevangenis... weet ik een aardig zolderkamertje te huur. Dat zal ik voor je bespreken. Ja. Wat moet, moet natuurlijk. Maar ik, ik vind het heel erg niet langer in uw gezin opgenomen te zijn. Maar mijn lieve jongen... We rekenen er vast op dat je elke dag even bij ons komt aanwippen. Ik overweeg zelfs al de mogelijkheid... dat je s'morgens bij ons zult komen ontbijten. Oh, dat zou ik heel graag willen. Maar, maar... Uh, denkt u dat meneer Maikauer lang zal worden vastgehouden? Er is niets met zekerheid van te zeggen. Maar gelukkig hebben enige goede vrienden van vroeger... en ook een ver besloten aan meneer Maikauer... een wekelijks bedrag te doen toekomen... Zoals het er nu uitziet, zullen we het daar beter hebben dan de laatste maanden hier. Oh, gelukkig. En dan heeft mijn familie geadviseerd om op grond van de wet wetnopens insolvente schuldenaren... een verzoek tot een vrijheidstelling in te dienen. Meneer Meikabber verwacht dat hij dan binnen zes weken vrij zal zijn. Oh, dat zou prachtig zijn. En dan zal hij zonder twijfel een geheel nieuwe koers kunnen inslaan... en de hem toekomende plaats in de samenleving innemen. Meneer Meikabber... Is een man van buitengewone bekwaamheid, jonge heer Kapperfield. Daarvan ben ik overtuigd. Van buitengewone bekwaamheid. Mijn familie is er zeker van dat, met enige steun, voor iemand van zijn gaven wel iets te vinden is bij de douane. En dat de invloed van mijn familie met haar relaties daar niet onbelangrijk is, wenst zij dat hij zich naar Plemmes begeeft. Ja, ze achten zijn aanwezigheid daar ter plaatse noodzakelijk. Om... Uh, om direct beschikbaar te zijn. Juist, om beschikbaar te zijn als zich iets mocht voordoen. En gaat, gaat u dan ook mee, mevrouw? Oh, hoe kun je dat vragen, David? Hoe kun je dat vragen? Ik zal meneer Meijker nooit verlaten. Nooit. Meneer we mag in het begin zijn moeilijkheden voor mij verborgen hebben gehouden. Maar hoopvol als steeds heeft hij natuurlijk verwacht ze te zullen overwinnen. halsnoer. En de armbanden die ik van mama heb geërfd, zijn voor minder dan de helft van de waarde verkocht. En het korale garnituur dat papa me als bruidsgeschenk heeft gegeven, is voor een appel en een ei weggedaan. Maar toch zal ik meneer Maikover nooit alleen laten gaan. Oh nee, zoiets moet je me niet vragen. Nooit. Hij is de vader van mijn kinderen. Na verloop van een paar maanden was meneer Maikover inderdaad weer vrij man. De familie nam voor een week hun intrek in het huis waar ik woonde om daarna naar Plymouth te vertrekken. De weinige avonden dat wij nog samen konden zijn bracht ik in hun midden door en ik geloof dat de band tussen ons gedurende die tijd nog hechter werd. De laatste zondag vroegen ze mij te eten en we hadden een heerlijk maal van varkensvlees, appelmoes en pudding. Het was een heel genoeglijke dag ofschoon we allen door de komende scheiding enigszins gedrukt waren. Jongeneer Copperfield, als in de toekomst mijn gedachten teruggaan naar de tijd dat meneer Michael zich in moeilijkheden bevond, zal ik steeds aan jou denken. Je houding is altijd uiterst kies- en hulpvaardig geweest. Jij was ons nooit een huurder, maar een vriend. Mijn waarde Copperfield heeft een hart dat meevoelt met zijn medeschepselen in hun duistere uren. Een hoofd dat voor hen weet te denken en een hand om... Kortom, een bijzondere aanleg om beschikbare bezittingen op de meest voordelige wijze van de hand te doen. Erg vriendelijk van u beiden dat te zegt. Het spijt me verschrikkelijk dat we moeten scheiden. Mijn waarde jonge vriend. Ik ben ouder dan jij. En een man met enige levenservaring. En, en in het bijzonder met ervaring in, kortom, in bepaalde moeilijkheden. Op het ogenblik en in afwachting dat zich iets voordoet. Hetgene komt zo te zeggen elk uur verwacht. kan ik je niet anders geven dan goede raad. Toch meen ik te mogen zeggen. dat die raad wel enige waarde heeft. Want. kortom, daar ik hem zelf nooit opvolgde. ben ik nu. de ongelukkige mislukkeling die hier voor je, je zit. Maar, mijn lieve man. Ik herhaal de ellendige mislukkeling die hier voor je zit. Mijn raad is. stel nooit uit tot morgen. Wat je heden kunt doen. Hoed je vooruitstel. Het is je aardsvijand. Net wat papa altijd zei. Lieveling, je papa was niet kwaad. En ik zal hem nooit onderschatten. Hij moet volmondig herkennen dat het moeilijk zal zijn iemand... Kortom, iemand van zijn leeftijd te vinden met zo gespierde kuiten. En die nog zo goed kleine druk zonder bril kon lezen. Maar hij paste de uitspraak toe op ons huwelijk. Lieveling. En dit daar overeenkomstig in zo'n grote haast voltrokken dat ik mij nooit van de druk van de toenmaals gedane uitgaven heb kunnen bevrijden. Niet dat ik er spijt van heb. Integendeel, liefste. Mijn andere raad, Copperfield, ken je. Jaarlijks inkomen 20 pond. Jaarlijkse uitgaven, 19 pond, 19 shilling, 6 penny. Resultaat: geluk. Jaarlijks inkomen 20 pond. Jaarlijkse uitgave, 20 pond zoveel. Resultaat, ellende. De bloesem verwelkt. Het blad sterft af. De glorierijke dag belicht voor het laatste troostelijke landschap. En kortom, je ligt voorgoed tegen de grond. Zoals ik. Maar kom, laat ons vrolijk zijn en een glas punch drinken. Na het vertrek van de Maaikorbers voelde ik mij dubbel verlaten en eenzaam. Ik kreeg wat eigenlijk niet te verwonderen is, een ontzettende afkeer van mijn dagelijks werk. En langzamerhand rijpte bij mij het plan stilletjes weg te lopen en Londen de rug toe te keren. Ook waarheen stond al bij me vast. Talloze malen had mijn moeder me verhaald van wat er bij mijn geboorte was voorgevallen. In dat relaas was mijn oud-tante wel een boze, afschrikwekkende figuur, maar toch was er altijd iets in haar houding wat mij telkens weer trof en een zekere hoop gaf. Want sterk stond me bij dat mijn moeder zich meende te herinneren dat zij op een gegeven ogenblik haar even over het hoofd streek. En dat gebaar verriet mijn inzien stederheid en medelijden en daarop was mijn hoop en verwachting gebouwd. Daar ik helemaal niet wist waar haar adres was, schreef ik een lange brief van Peggy waarin ik ten eerste vroeg of zij ook wist waar juffrouw Betsy woonde en ten tweede of ze me aan een halve pond kon helpen dat ik haar zo spoedig mogelijk terug zou betalen. Daggety's antwoord, hartelijk al steeds, van spoedig. Ze sloot het halve pond in en schreef dat juffrouw Betsy bij Dover woonde. Maar of het in die plaats zelf was, of in het aangrenzende Hythe, Sandgate of folkston, dat kon ze niet zeggen. En toen, enige dagen later, begon ik mijn grote avontuur. Hé hey daar, jongen. Is dat ezelwagentje van jou? Ja, en wat wou je ervan? Oh, ik dacht dat je misschien vrachtjes deed. Doe ik ook, ook. Heb je wat voor me? Een koffer voor me wegbrengen naar de diligence. Waar is die koffer? Ik woon aan het einde van deze straat. Daar moeten we hem ophalen. Kost je vijf penny? Oh, goed. Kom maar mee. Hé, hey, hé. Hey. Niet zo hard rijden. Ik kan je niet bijhouden. Eh, moet je maar harder lopen. Ik, ik, ik moet er nog een adres op plakken. Lopen. Nou, Ziffert, blok op je adres. Ja, ja. Waar heb ik het nou? Oh, hier. Oh, daar gaat mijn geld. Hé, hey, een halve pond. Geef hier, geef hier, het is van mij. Zeg, zeg, zeg sluiter, hoe kom jij hier zoveel geld? Geef hier, geef hier, het is eerlijk van mij. Nee, ah, je hebt het gestolen. Alla mee naar de politie. Wacht, ik ga al vooruit. Blijf staan, blijf staan. Een koffer, mijn geld. Ik zie hem niet meer. Weg, weg. M mijn koffer weg. Mijn geld weg. Wat moet ik nou beginnen? Nou, ik moet maar flink zijn. Terug ga ik niet. Nooit. Ik ben hier op de weg naar Dover. Daar moet ik maar heen lopen. Maar onder het verder gaan bedacht ik met angst en vrees dat ik niet meer dan drie halve pennies bezat... wel wat weinig voor een voetreis van enige dag. Ik begon mee een bezoek te brengen bij een uitdrager... die ik mijn vest te koop aanbood. Ik vroeg achttien penny, maar na lang loven en bieden... moest ik mij met negen penny tevreden stellen. Ik kocht een stuk brood onderweg... en bracht het die avond tot Ter Terzijde van een boerderij vond ik een hooiberg. Nooit zal ik vergeten hoe eenzaam ik me voelde... toen ik daar voor het eerst van mijn leven... ...zonder een dak boven mijn hoofd ging liggen. Ach, laat ik niet alle ellende van die marteltocht... ...opnieuw de revue laten passeren. Ik verkocht nog meer van mijn kleding, ook mijn jasje... ...en een grote naar drank stinkende landloper... beroofde met een slotte van mijn laatste losse stukken... ...mijn hoed en mijn das. Zo, na zes dagen... ...stapte ik dan eindelijk half gekleed... ...stoffer, vuil, met kapotte schoenen... ...en blaren aan mijn voeten, dover binnen. Overal informeerde ik naar mijn oudtante. tante Niemand kon me terecht helpen. Eindelijk tof ik een voerman. Trotwood, wat eens kijken. Ja, die naam ken ik. Oude dame? Ja, nogal. Een beetje stijf in de rug? Ja, mogelijk wel. Dacht, altijd een tas, heel grote tas. Niet al te vriendelijk. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Ja, dat zal er zijn. Mooi, kijk eens hier. Als je nou in die richting rechtuit gaat, hè, dan kom je bij een rij huizen aan zee. Ja. Daar zou je er wel ergens vinden. Maar eh, veel zal je niet krijgen, want erg schoter is ze niet. Hier, nou, en Penny. Succes. Dank u wel. Och, juffrouw Ik zie u net uit die winkel komen. Weet u misschien ook waar juffrouw Trotwold woont? Juffrouw Trotwood, ja. Die woont hier recht tegenover. Die is mijn mevrouw. Och. Wat moet je van de jongen? Ik, ik zou er graag even willen spreken. Je bedoelt dat je komt bedelen. Nee, nee, echt niet. Ik wil er alleen maar even spreken. Als hm. maar waar is. Nou goed, loop de maar hem aan. Graag, juffrouw. Nou, hier woont juffrouw Trotwoed. kijk? daar komt ze juist aan in de tuin. Maar ik ga naar binnen. Hé, hey, hé, hey, weg daar. jij, ja, jij. Ja. Tien jongens hier. Zeg, wat sta je me niet? Jevrouw, ik, ik... vertel het afleggen, hoe durf jij zomaar mijn tuin in te lopen? Vraag weg. Tante, luister eens. Wat? Ja, wat vertel je nou? Ja, echt, tante. Ik ben uw neef. Lieve deugd. Ik. Copperfield uit Blunderstone, Suffolk, waarin mijn moeder kwam opzoeken op de avond dat ik ben geboren. Huh? Mijn moeder is dood. En ik heb het daarna erg slecht gehad. Ik ben weggevlucht uit Londen. Ik ben helemaal komen lopen. Stroo Londen weg. Ik heb geslapen in Hooibergen. En ik. Ik. ik... Oh, wat met dat gehuil? Kom, kom mee naar binnen. Zal ik je wat te drinken geven? Ja, tante. Kom, hier, hier. Dat is nu alles en nog wat, hoor. Maar het is echt opwindend. Doe het drinken. Ja. Zo. Nou, en dan ga je hier op de nieuwe weer. Zo, en kussen onder je hoofd. Ho, ho, ho, ho, ho wacht even, wacht even. Iets onder je voeten, anders beter je de kleedsel. Zo. zo. Nou. En wat moet het nou verder? Kom maar zo op mijn dak vallen. Ik ga dan vrienden weer Och, ja, dan... Ja, stil, ja, stil. Belkje, vrouw. Ja, hij is boven naar meneer Dick. Doe hem een compliment en zeg zegt dat ik hem onmiddellijk moet spreken. Juist ja, zo. even horen uh, wat hij ervan zegt. Ja, ik, ik, ik weet werkelijk niet goed wat ik... Wat een toestand, wat een toestand. Heb je... Heb je honger? Ik heb een dag iets behoorlijks te eten gehad, tante had in geen dagen, zeg je. Het is me toch wat er aan een mensen in voor komt te staan. Uh, uh, uh, uh, U hebt me nodig, vrouw Trotwood. Meneer Dick, doe niet zo dwaas en luister eens goed. Want als je dat wilt, dan kan je zo pinter zijn als wat. Nou, opgelet dus. Meneer Dick, je herinnert je nog wel dat ik je zo af en toe heb gesproken over mijn neef, David Copperfield. Eh... Uh Hmm. De David Copperfield Doe nou niet dat je het vergeten bent Want dat weten we allebei beter uh. De David Copperfield De David Copperfield Ja, ja natuurlijk ah. Natuurlijk David, zeker Goed, goed, goed Dit is zijn jongen Zijn zoon hij zou net zijn vader zijn als hij niet zo sprekend op zijn moeder ligt. Uh, zijn zoon? David zoon. Wel, wat u zegt. Ja, en hij heeft me daar wat moois uitgehaald. Hij is weggelopen, ja. Uh, uh, maar zijn zuster Betsy Tortwood zou nooit zoiets hebben gedaan. Mijn zuster? Ik heb helemaal geen zuster. Stil jij. Ik zeg zijn zuster Betsy als ze bestaan had, zou nooit zoiets gedaan hebben. Uh, oh. Oh, u gelooft dus eh, dat zij niet zou zijn weggelopen? Wie deugd hoor die Mollo toch eens? Natuurlijk niet. Zij zou bij haar peetante hebben gewoond en ze, we zouden het samen heel goed met elkaar hebben gehad. Ja, waarom zou zijn zuster Betsy Trotwood dan ooit van mij weg zijn gelopen? En waar had ze naartoe moeten gaan? Nee, nergens. Nou dan staat er ook niet zo suf te doen. Je weet immers best wat ik bedoel. Hier hebben we dus de jonge David Copperfield. En dan vraag ik jou: wat moet ik met hem doen? Ja, ja. Wat u met hem moet doen? Ja, ja. Uh, uh, wat u met hem moet doen? Ja, ja, ja, ja. Kom nou, geef me nou eens goede raad. Ja, nou. nou als ik u was dan, dan zou. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat zou ik hem eens flink wassen. Janet, meneer Dick weet het alweer beter dan wij. Maak het bad klaar. En? Hoe lang ben je nu hier, David? Dit is de derde dag, tante. Hmm. Ik heb hem geschreven. Geschreven? Wie? Je stiefvader. Een brief op poten, dat verzeker ik je. Weet hij waar ik ben, Dan Ja, ja, dat weet hij. Moet, moet ik weer naar hem toe? We zullen zien. Als ik maar niet naar hem terug hoef, dat zou ik vreselijk vinden. Ik kan er niets van zeggen, we zullen zien. Ik verwacht hem ieder ogenblik. Een ander praatje. Hoe vind jij meneer Dick? Ja? Nou, kom nou, kom nou. Je zuster Betsy Trotwood, als ze geweest was, zou zonder omweg hebben gezegd hoe ze de mensen vond. Probeer nou net te doen als zij. Kom, spreek op. Is, uh, is, is meneer Dick, uh, ja, ik vraag het u maar, maar is hij misschien niet helemaal goed wijs? Geen sprake van. Oh, ik dacht maar zo. Als er iets daar weer het is wat meneer Dick niet is, dan is het dat. Oh, juist. Ja, ze hebben hem gek genoemd. Het is misschien egoïstisch van me, maar het doet me genoegen te kunnen zeggen dat ze hem zo genoemd hebben. Want uh, anders zou ik zijn gezelschap, zijn goede raad, al die jaren hebben gemist. Dat wil zeggen van het ogenblik dat je zuster, etc. C. mij zo heeft teleurgesteld. Hm. Meneer Dick is een verre bloedverwant van me. Ja, het doet er niet op welke manier. Als ik niet tussen beiden was gekomen, zou zijn eigen broer hem voor zijn leven hebben laten opsluiten. Hm, ja, ja. Hoe weet je het? Ja? Meneer en juffrouw Murton. Aha. Laat maar binnen, Janet. Zal ik de kamer uit gaan doen? Nee, dat doe je niet. Ga daar in die hoek zitten. Je voortdrappen. Oh, ja. Neemt u plaats. Dank u. Dank u. En met uw verlof, bent u de meneer Maatstoon die de weduwe heeft getrouwd... ...van mijn overleden neef David Copperfield... ...die op Kraaienhof en Blunderstone heeft gewoond? Mm, dat ben ik, ja. Dan zou ik u willen zeggen, meneer, dat u heel wat beter had gedaan... ...dat arme kind met rust te laten. Mm. Ik ben het in zoverre met juffrouw Trotwood eens dat onze lieve Claire inderdaad niet meer was dan een onbezonnen kind. Het is voor u en mij, die niet zo jong meer zijn en niet veel kans lopen door onze uiterlijke schoonheid nog ongelukkig gemaakt te worden, een troostrijke gedachte dat niemand dat van ons zal kunnen zeggen. Oh, ja. Het zou ook heel wat beter zijn geweest als mijn broeder dat huwelijk nooit had aangegaan. Ik ben er altijd tegen geweest. Oh, dat twijfel ik niet aan. U heeft gebeld, je vrouw? Janet, een compliment aan meneer Dick. En vraag hem naar beneden te komen. Ja, je vrouw. Eer een ogenblik, alsjeblieft. Voor we met onze bespreking beginnen. Tot uw dienst. Zal ik misschien even... Jij doet wat ik zeg en je blijft zitten. Nog ja. altijd diezelfde brutale ongemanierdheid. Even voorstellen. En meneer Dek, een oude intieme vriend. Ik stel zijn oordeel op hoge prijs. Oh. Mag, ik Maakt u ja. nou, mag ik dan het woord aan u geven, meneer Maatston? Jevrouw Trotwood, toen ik uw brief ontving... Meende ik dat het rechtvaardiger zou zijn tegenover mijzelf? En ben ik toch beleefd dat tegenover u? Dank u, laat u mij er maar buiten. Hem mondeling te komen beantwoorden. Wat ik u dan ook heb geschreven. Deze jongen, die de treurige moed heeft gehad weg te lopen van zijn vrienden. En zijn werk in de steek te laten. En die wat zijn kleding betreft er wogelijk en schandelijk uitziet. Ja, Jane Markstone wist zo goed me niet in de reden te vallen. Deze onverbeterlijke jongen. Het reeds heel wat last en zorg veroorzaakt... ...zowel gedurende het leven van mijn dierbare echtgenote als daarna. Hij is onaangenaam van humeur... ...koppig en opstandig van aard en volkomen onhandelbaar. Mijn zuster en ik hebben beide getracht zijn karakter te verbeteren... ...zonder daarin te slagen. En ik achtte mij verplicht. Ik mag wel zeggen... ...wij beiden voelen ons verplicht... ...want zij zit hier in volkomen met mij eens... U deze betreurenswaardige, door juiste feiten uit onze eigen mond te doen horen. Ofschoon het mij nauwelijks nodig lijkt de verklaring van mijn broeder te bevestigen, wil ik toch even opmerken dat ik niet geloof dat er op de hele wereld één slechter jongen bestaat dan deze. Sterk uitgedrukt. Nog niet sterk genoeg voor de werkelijkheid. Nou, nou, nou, nou. Ik heb voor de jongen een behoorlijke betrekking gezocht. waar hij werkt onder toezicht van een vriend van me. Het beviel hem daar blijkbaar niet. En hij is toen eenvoudig weggelopen. Nu heeft hij u waarschijnlijk verzocht om te helpen. En nu wens ik u nuchter en zakelijk onder de ogen te brengen wat de gevolgen zullen zijn indien u aan zijn verzoek geheur zult willen geven. Een ogenblik. U sprak zo even van een behoorlijke betrekking. Hm. Zou uw eigen kind daar ook goed genoeg voor hebben gehad? Een kind van mijn broeder zou nog een heel ander karakter hebben gehad. En als de moeder van het arme kind nog had geleefd, zou hij die behoorlijke betrekking dan ook hebben gekregen? Ik geloof niet dat Claire ooit aanmerking zou hebben gemaakt op enige beslissing, welke door mijn zuster en mijzelf als de juiste werd beschouwd. Zo, armschap. De lijfrente van mijn nicht... ...hield op met haar dood, nietwaar? Zo is het, ja. En haar zoon kon geen enkel recht doen geld op het huis... ...dat Kraaienhof heet zonder kraaien? Haar eerste man had het onverwaardelijk aan haar gelegateerd. Lieve <lacht> deugd man. Dat hoef je me niet te vertellen. Onverwaardelijk gelegateerd. Ik zie me neef van rekening houden met omstandigheden... ...die een voorwaarde noodzakelijk maken. Of niet ieder anders ze zou hebben voorzien. Natuurlijk waren er geen voorwaarden. En bij dat tweede huwelijk... met andere woorden toen ze dat allerongelukkigste besluit nam... ...met u te trouwen... ...was er toen niemand die er van de belangen van het kind opkwam. Mijn overleden vrouw had haar tweede man lief. Je vertrouwt goed, en vertrouwde hem volkomen. Uw overleden vrouw, meneer... ...was een ongelukkig, naïef, onbezonnen schepseltje verstaat u... Wat hebt u nou nog meer te vertellen? Slechts dit, juffrouw Trothoet. Ik ben hier gekomen om David mee terug te nemen. Onverwerkelijk en met algehele vrijheid met hem te doen... wat mij goed En nu moet ik u ernstig waarschuwen dat... tenzij u onmiddellijk zonder meer van de knaap afstand doet... elk beroep op mij in de toekomst vergeet zal zijn. En u, juffrouw? Hebt u misschien ook nog iets op te merken? Nee, juffrouw Troutwoord. Hm. Mij rest niets anders dan u te bedanken voor uw beleefde ontvangst. Voor uw buitengewoon beleefde ontvangst. En wat zegt de jongen zelf? Wil jij meegaan, David? Nee, nee, nee, alsjeblieft niet, tante. Zeg jij het anders, meneer Dick? Wat moet ik met dit kind doen? Uh, uh, uh, kind doen? Kind doen? Uh, uh, laat hem direct een nieuw pak aanmeten. Meneer Dick, geef me je hand. Dat is verstandige taal. En nu meneer Merston, u kunt gaan. Ik durf het met die jongen proberen. Als hij zo erg is als u doet voorkomen, kan ik allicht evenveel voor hem doen als u hebt gedaan. Maar ik geloof dat al wat u vertelde leugens zijn. Jevrouw Trotwoed, als u een man was... Ach, wat een onzin. Hou die dwaasheid voor je. Buitengewoon gewoon beleefd. Kuren, dat moet ik zeggen. Ik herhaal, als je een man was. Daar gaan ze. Zo, dat hebben we gehad. Luister eens, meneer Dick. Uh... Van nu af aan ben jij, samen met mij, voogd van het kind. Uh, uh, prachtig. Voogd van David's zoon. Ik heb erover gedacht, meneer Dick, hem Trotwood te noemen. Uh, uh, zeker. Uh, zeker. Uh, uh, laten we hem Trotwood noemen. Uh, David's zoon Trotwood. Uh, Trotwood Cottlefield uh, uh, bedoel je? Ja, ja, ja, natuurlijk, Trotvoet, Copperfield. Meneer Dick en ik werden al heel gauw de beste vrienden. En gingen vaak samen een grote vlieger oplaten aan welke liefhebberij hij zijn hart had verpand. Toen tante bemerkte dat de vertrouwelijkheid tussen hem en mij gaandeweg toenam... kwam ik ook hoe langer hoe meer in de gunst bij haar. Als bewijs van haar genegenheid begon ze mij na enige weken... in plaats van Trotwood, kortweg Trot te noemen. En gaf mij zelfs aanleiding te hopen dat als ik toer ging zoals ik was begonnen... ik met haar tijd in haar hart nog wel eens dezelfde plaats kon gaan innemen als mijn fantasiezuster, Betsy Trotwood. En op een avond, toen we met z'n drieën aan het triktrakken waren... sprak ze... Trot... We moeten eens gaan denken aan een school voor je. Wat zou je zeggen van een onderwijsinrichting in Canterbury? Oh, ik zou het erg prettig vinden. Mooi dichtbij. Goed. Zou je morgen willen gaan? Graag, tante. Goed. Janet, bestel de grijze panning met het kleine wagentje van morgenochtend tien uur. En pak vanavond de kleren van jongeneer Trotvoet in. Trotwood. Uh, uh, Trotvoet. En ik dan? Nou, rustig, rustig, meneer Dick, rustig. Tot komt iedere zaterdag over. Nou, en als je nou heel graag wil, dan mag je hem des woensdags wel eens gaan opzoeken. Oh, dat is fijn. Hij mag al geld hebben. Nee, nee, nee, geen sprake van. Steek dat geld weer bij je, meneer Dick. Nee... Hij kan het dan nodig hebben. Nou, nou goed dan, goed dan. Ja, maar niet meer dan vijf, Shilling. Uh, tien. Nou, nou, vooruit dan maar tien Shilling. Is het een grote schooltante? Hm? Ja, dat weet ik niet. We gaan eerst naar meneer Wickfield. Oh, is dat de eigenaar van de school? Nee, nee, Trot. Hij heeft een advocatenkantoor. Ah, mooi. Hier zijn we al. Oh, oh, zo. Ah, er komt Juraje hier om op de pony te passen. Dag, juffrouw Trotwood. Dag, jonge heer. Is meneer Wickfield thuis? Zeker, mevrouw, Zeker. Ik heb de deur aan laten staan. U kent de weg naar zijn kantoor, hè? Voor, Trots. Links de gang in. Ja. Ah, bent u daar, juffrouw Trotwood? Oh. Hoe maakt u het? In een poosje niet gezien? Komt u binnen, alstublieft. Ja, ik kan weer eens niet buiten nu, Mr. Wickfield. Oh, toch niets onaangenaams, hoop ik. Nee, nee, nee. Kom ik deze keer niet raadplegen als advocaat. Dat doet me genoegen. Hoe minder u zich met procederen ophoudt, hoe beter. Dit is mijn neef, David uh, trotwood Copperfield. Hé, hey, ik wist niet dat u er een had. Hij is ook eigenlijk mijn achterneef, Mr. Wickfield. Ach, daar had ik nooit van gehoord. Ik heb hem aangenomen. Nou ja, verder hoeven we er niet over te praten... We zijn bij u gekomen omdat ik een schoolfilm zoek... ...waar hij flink kan leren en goed wat behandelt. Ja, ja, ja. En uh, wat is uw doel daarmee? Wat een man, wat een man. Altijd vragen naar de bekende weg. Natuurlijk om een gelukkig mens... ...en een nuttig lid van de maatschappij te maken. Oeh, dat is gemakkelijker gezegd dan uitgevoerd. Ja, Zeur nou niet. Noem het de beste school die u weet. Met inwoning? Ja. Jammer. Op de beste heer... Zou hij niet intern kunnen zijn? Nou, dat is ook wat moois. En ik wil de beste school voor hem hebben. Weet u dan iets op? Oh, weten, weten. Mijn huis is groot genoeg. En hij zou er zonder bezwaar een vrije kamer kunnen krijgen. Maar of het u of hem lijkt... Oh, mijn beste Mr. Wickfield, dat is een prachtig aanbod... Ja, maar ik... Ik uh... begrijp wat u bedoelt, maar u hoeft zich niet bezwaard te voelen door verplichtingen. Als u dat wilt, kunt u zijn pension betalen. We zullen u het wel niet over de neus halen. Wel nou, dan heel, heel graag. Mooi. Kijk, daar komt juist mijn huishoudstertje. Mijn dochter Agnes. Kindlief. We krijgen er een huisgenoot bij. Jongeheer David Copperfield. Geef elkaar eens een hand. Trotwood. alsjeblieft, Mr. Wickfield. Alleen Trot mag je hem ook noemen, hè, Agnes? Wel, dat vind ik erg aardig. Dag, Trot. Dag, jevrouw. En noem mij maar gewoon Agnes, want veel ouder dan jij zal ik maar niet zijn. Terwijl Agnes en ik gezellig nog had bleven babbelen, trok tante met meneer Wickfield erop uit om de onderwijsrichting te keuren die hij als de beste voor me had aanbevolen. Zij bleken er volkomen mee content te zijn. En een paar dagen later deed ik om een intrede. De school van Dr. Strong was uitstekend. Even verschillend van die van meneer Crickle als goed van kwaad. Bij het systeem dat er werd gevolgd... stelde directeur en leraren een onbeperkt vertrouwen... in het welwillen van de leerlingen voorop. Slechts hoogst zelden werd dit beschaamd. We voelden ons persoonlijk verantwoordelijk voor de goede gang van zaken... en stelden er een eer in de naam van de school hoog te houden. Nadat ik een paar dagen bij de familie Wickfield in huis was... wacht ik mij verplicht eens nader kennis te gaan maken... met de jonge bediende van meneer Wickfield. Uriah Heep. Het licht brandde nog op het kantoor... en hij zat daar heel in zijn eentje. Zo, Uriah. Ik kom eens even een kijkje bij je nemen. Je werkt nog laat vanavond? Ja... Jongeheer Copperfield. Bijzonder ijverig. Ik werk nu niet voor het kantoor, jongeheer Copperfield. Oh, wat dan als ik vragen mag? Ik probeer mijn juridische kennis te vergroten, jongeheer Copperfield. Ik werk dit handleiding voor jonge rechtskundigen door, jongeheer ah. Copperfield. Je wilt dus uh, advocaat worden? Ik, jongeheer Copperfield? Oh, nee, dat is ver boven mijn stand. <laughs> kom, kom. Nee, nee, ik... Ik weet heel goed mijn plaats in de wereld. Ik ben maar een gering mens. Mijn moeder ook trouwens. We wonen in een erg eenvoudig huisje, jongeheer Copperfield. Maar we hebben alle reden tot dankbaarheid. Moet ik niet dankbaar wezen bediende van meneer Wickfield te zijn? Hoe lang is dat al? Om en nabij vier jaar. Dadelijk nadat ik van de volksschool afkwam, jongeheer Koppenvield. Vader was toen een jaar dood. Ja, hoe dankbaar moet ik niet zijn dat meneer Wickfield zo vriendelijk heeft willen zijn met te willen opleiden. Ja, maar dat zou niet binnen het bereik van onze eenvoudige middelen hebben gelegen, jonge heer Copperfield. Dus wanneer je leertijd voorbij is, dan ben je zelf advocaat, nietwaar? Dat zullen we hopen, ja... Jonge heer Copperfield. Ha, misschien word je dan nog wel eens de compagnon van meneer Wickfield. Wickfield een heep, dat klinkt niet slecht. Of uh, heep, voorheen Wickfield. Oh nee, jonge heer Copperfield, daarvoor ben ik immers veel te gering. Meneer Wickfield is een heel bijzonder mens, jonge heer Copperfield. Oh, dat geloof ik best, Uriah. Zelf ken ik hem pas kort, maar. Hij is al jarenlang een vriend van mijn tante. Ah, juist, jonge heer Copperfield. Ja, ja, ja. ja uw tante is een allerliefste dame, jonge heer Copperfield. En maar, zo verstandig. Ze heeft een grote bewondering voor jongejuffrouw Agnes. Niet waar? Nou, iedereen moet dat wel hebben. Oh, dank u, jonge heer Copperfield. Dank u voor die opmerking. Ze is volkomen juist... Maar kom, het wordt mijn tijd. Moeder zit erop met te wachten en zal ongerust wezen. En want al zijn we nog zo gering, jongen, heer Copperfield, we houden toch erg veel van elkaar. Ja, natuurlijk. Als u ons eens kwam opzoeken... en een koffie drinken onder ons nederig dak... dan zou moeder daar zeker even trots op zijn als ik... Oh, dat wil ik graag eens doen. Oh, fijn. Eh... Uh, u zult hier zeker wel een tijdje blijven inwonen, hè, He? jongeheer Copperfield? Ja, dat kunnen verschillende jaartjes zijn, tot ik hier van school ga. En juist. En dan natuurlijk hier in de zaak, hè, He? jongeheer Copperfield? Hè? wel nee. Daar heb ik nog nooit aan gedacht. En, en niemand heeft die mogelijkheid ook geopend. Maar dat zal toch wel, Jonge heer Copperfield? Dat zal toch wel. Veel kennissen deed ik niet op in mijn nieuwe omgeving. Van Uriah Heap, de leergierige klerk van meneer Wickfield... wist ik nog altijd niet precies of ik hem wel mocht of een hekel aan hem had. Op een morgen liep ik hem onverwacht tegen het lijf. Ah, jonge Copperfield, hoe vaart u? We hebben nog steeds uw belofte eens thee bij ons te komen drinken. Maar eerlijk gezegd verwacht ik niet dat u ooit zal komen... We zijn zo nederig. Oh, voor u, Raya. Die gedachte is nog nooit bij me opgekomen. Maar ik dacht dat we nog nader zouden afspreken. Ah, u bent dus echt niet weggebleven omdat we beneden uw stand zijn. Ach, wel nee. Wel, wilt u vanavond dan komen? Ja? ja? Maar doet u het vooral niet als u vindt dat het niet hoort. En we weten zelf heel goed hoe geringe luidjes wij zijn. Ach, houd toch op. Ik kom stellig. Ah, wat zal moeder trots zijn. Of liever ze zou trots zijn als dat niet zondig was, jonge heer Copperfield. Hé, hey, de deur staat wijd open. Oh, nou ja, het is ook erg warm. Ah, daar bent u. Kom binnen, kom binnen alsjeblieft. Moeder, hier is nu eindelijk onze jonge heer Ah, Dag je vrouw. Dag jongeneer. Oh, wat maakt u ons gelukkig. Gaat u zitten, gaat u zitten. Nee, nee, nee, nee, nee. Deze mooie stoel, alsjeblieft. Oh, ja. Ik zal dadelijk even thee zetten. Mm. Ah, dit is voor ons wel een heel bijzondere dag, Juraja. Nu, Kopper vielt ons de eer aan ja, Dat heb ik ook al gezegd, moeder. Juraja heeft hier al zo lang naar uitgezien. Ja. U te zouden zijn... En ik zelf eigenlijk ook, jongeneer. Want we zijn gering. We zijn dat altijd geweest... en dat zullen we ook altijd blijven ook. <lacht> ik moet met u van mening verschillen, jevrouw Echt. Het is erg vriendelijk van u, neer, Maar wij kennen onze plaats. En we zijn tevreden met ons lot. Zo. En nu zal ik eens een gezellig kopje thee inschenken. Toen we zo bijeen zaten schoven juffrouw Heep en Urije steeds dichter naar me op... en beijverden zich om strijd mee op kleine lekkernijen te trakteren. Al gauw nam het gesprek een vertrouwelijke wending. Het kwam op tantes in het algemeen... en al heel spoedig op de mijn in het bijzonder. Op vaders en stiefvaders... en ik voelde wel dat ik er nu beter het zwijgen aan toe kon doen. Een kleine zachte kurk... zou echter even machteloos geweest zijn tegenover een paar kurkentrekkers... ...of een klein tandje tegenover een paar tandartsen... ...of een kleine tennisbal tegenover een paar rackets... ...als ik tegenover Uriah en Juffrouw Heep. Ze deden precies met wat ze wilden... ...en ontwonnen met dingen die ik eigenlijk... ...liever voor me had willen houden. En hoe vindt u Agnes, jongenheer? Uh, bijzonder lief en aardig. Hmm. Ook uh, erg verstandig hiervoor. Hmm. Juist, jongen, heer Copperfield. U hebt een heel juiste kijk op haar... Zij is in één woord bewonderenswaardig. Ja, meneer Wickfield is wel gezegend met zo'n dochtertje. Nou, het komt hem toe, zo'n edel mens. Wat u, jongenheer? Ja, ja, het is een beste man. Agnes zal later een lieve bruidschat meekrijgen. Denkt u ook niet, jongenheer? Nou, daar weet ik weinig van. Maar u ja. gelooft toch wel, jonge heer Copperfield, dat meneer Wickfield rijk is? Mm -hmm. Altijd wijn op tafel, s'avonds nog Ah, de arme is over het verlies van zijn vrouw nooit heen gekomen. En wijn doet vergeten, zeggen ze. Wat u, jongen, nee. Ja, uh, ja. Je moet het niet te veel drinken. Wat u, jongen, nee, nee. Nee, dat is verkeerd. Zeker. Uh, wie uh. dek ik daar in die kamer? Huh? Kofferveel. Ben jij er, hè? Meneer Ik mag wel binnenkomen, hè? Geef me de hand, kerel. Dit is inderdaad een ontmoeting. Welke gereden aanleiding geeft tot overpijnzing... ten opzichte van de wisselvalligheid en onzekerheid voor alle menselijke... Kortom, ja. dit is wel een uiterst onverwachte... Nou ja, bekend. Ja. Uh, Terwijl ik hier voorbij wandel Denkend aan de goede kansen Welke naar een gegronde hoop heb aan te nemen Binnenkort dan zullen opdagen Verschijnt daar plotseling voor mijn oog Een jonge, schoon, hoogelijk gewaardeerde vriend Die in mijn herinnering steeds verbonden zal blijven Met de meest bewogen periode Mijns levens ja. Ik mag wel zeggen Met het keerpunt in mijn bestaan Als ik u even in de reden mag vallen Hoe maakt mevrouw Maikauw uh, Dank je, dank je haar gezondheidstoestand is vrij bevredigend. sinds enige tijd laaft de tweeling zich niet langer aan de bron der natuur. Kortom, de moedermelk behoort voor hen tot het verleden. het zal ontegenzeggelijk verheugd zijn. De kennismaking meer met iemand... ...die steeds op zo waardige en wijze heeft geofferd... ...op het heilige altaar der vriendschap. Ik zou het prettig vinden haar weer eens te zien. Erg vriendelijk van je, erg vriendelijk. Maar nader... Ik hervind je niet in eenzaamheid, maar in genoeglijke koud met, als ik het goed zie, een weduwe hmm. en iemand die ik gerechtig meen te zijn haar spruit te noemen, kortom, haar zoon. Hmm. Het zal mij een eer zijn te worden voorgestaan. <tie> <tie> uh, meneer Maikaber, juffrouw Hiep en... Haar zoon, Uriah heep. Elke vriend van mijn vriend Copperfield kan zich ook tot mij rekenen. Ach, wij zijn te gering, meneer, zowel mijn zoon als ik zelf. Om ons als vrienden van meneer Copperfield te beschouwen. Ja. Hij heeft ons de eer aangedaan thee bij ons te komen drinken. En daar zijn we hem dankbaar voor. En u ook, meneer, voor uw vriendelijkheid. mevrouw, ik ben u ten zeerste verplicht. Oh. En wat doe jij op het ogenblik, Copperfield? Uh, en nog steeds in de wijnhandel? Uh, nee, uh, nee, nee, nee. Ik, ik ben op school bij Dr. Strong. Op school? Maar dat doet me bijzonder veel ja. genoeg uit. Ah, want de geest van mijn vriend Copperfield, met zijn uitgebreide levenservaring, is gevoegelijk te vergelijken met een rijke bodem vol onontsproten zaad. Dat slechts een stimulans van buiten behoeft om tot volle wasdom te komen. Kortom. Het wachten was slechts op de kundige onderwijzer... om zijn grote schoen latente intellectuele gaven... tot algehele ontwikkeling te brengen. Zeker, zeker, zeker, meneer Michael. Hè? Nee, ik was nu niet direct in de wolken... over dit onverwachte binnenvallen van de edele heer Michael. En op gevaar af onbeleefd te schijnen... beëindigde ik snel mijn visite en gingen we samen heen. Op straat gekomen hield hij niet op aan te dringen... dat ik hem even zou vergezellen naar zijn vrouw... En daar het nog betrekkelijk vroeg in de avond was, kon ik dit moeilijk afslaan. Zij blikken onderdak te zijn in een nogal pover telletje. En mevrouw Maikober, hartelijk als steeds, zag er zorgelijk uit. In het kort verhaalde ik mijn wederwaardigheden en zij genoot er echt van dat het mij dan zo goed ging. Meneer Maikober, breed uitgezet op een wankele fauteuil, had zwijgend toegeluisterd, maar nu stond hij met enige haast op. Lieve! Als Copperfield op de hoogte wil brengen van onze tegenwoordige omstandigheden... Dan ...ga ik een krant halen en eens kijken of er onder de advertentie iets geschikt voor mij is. Ik dacht eigenlijk, mevrouw, dat u in Plymouth was. Mijn beste jonge heer Copperfield, we zijn inderdaad in Plymouth geweest. Mm -hmm. Om direct beschikbaar te zijn als iets iets voordeed, als ik het wel heb. Juist, om direct beschikbaar te zijn. Helaas, voor werkelijk talent bleek er bij de douane geen plaats. Iemand met de bekwaamheden van meneer Meikauwer ziet men er eigenlijk liever niet. Hij zou de tekortkomingen van anderen te zeer doen uitkomen. Overigens wil ik je niet verhelen, mijn beste heer Kapperfield, dat toen mijn familie zag dat meneer Meikauwer ook mij meebracht, meneer kleine Wilkens met zijn zusje en de tweelingen, zij hem niet ontvingen met de warmte welke hij had mogen verwachten na nog maar zo kort tevoren in vrijheid te zijn gesteld. Ach, dat is hard... De ontvangst was beslist koel. Cool. En na een week nam die takmeener-familie tegenover meneer Meikouwer een positief beledigende houding aan. Wat een teleurstelling voor u beiden. Ja. Nou, en wat bleef er voor iemand als meneer Meikouwer onder deze omstandigheden over? Slechts één ding was duidelijk. Ten koste van alles diende hij van die takmeener-familie geld lenen. Om onmiddellijk naar Londen terug te kunnen keren. En, en bent u toen allemaal weer naar Londen teruggegaan? Zo is het. Sindsdien heb ik andere takken van mijn familie geraadpleegd. Want je zult het toch met me eens zijn dat meneer wel iets moet beginnen. Het ligt voor de hand dat een gezin van zes mensen, zij het ook zonder dienstboden, niet van de lucht kan leven. Nee, vanzelf niet. En nu is het wachten op een remise uit Londen. Ten einde onze financiële verplichting in dit hotel te kunnen voldoen. Ach, zolang deze geldzending uitblijft. ben ik gescheiden van onze kamers in Pentonville... Van mijn jongen en meisje. En van mijn tweelingen. Zo, daar ben ik weer. Het heeft even langer geduurd dan ik van plan was. Mijn verontschuldiging, mijn vriend Copperfield... dat komt, ik liep je vriend Jorayen Hiep tegen het lijf. En hij was niet eerder tevreden... voor ik met hem mee was gegaan om een cognac te drinken. Om misverstanden te voorkomen, meneer Maikaber... ik ben niet zo erg op die man. Mijn beste Copperfield. Ik zal jou eens dat vertellen... Je vriend Heep is een jong mens... dat nog wel eens procureur-generaal kan worden. Als ik hem gekend had gedurende mijn financiële crisis... dan geloof ik zeker dat mijn schuldeisers... er heel wat minder voordelig af waren gekomen... dan nu het geval is geweest. Maar, mijn beste, laten we ons tot het heden bepalen. In afwachting van mijn remise uit Londen... geef ik morgen een afscheidsdingetje. Ja, eenvoudig hoor, eenvoudig. Een schoteltje vis... Gebraden kalfsvlees, sausijsjes, een patrijzen, en toe. Wat wijn en bier voor het besproeien. En tot slot zal ik een warme punchbol maken, zo heerlijk als je nog nooit gedronken hebt. Ik had niet te moeten weigeren. En daar ten slotte geen spijt van, want het werd een echte feestmaaltijd met een uitbundige meneer Maikobel en de niet minder opgetogen echtgenoten. Ja, het waren zonderlinge mensen. luistert naar het tweede deel. De rolverdeling was als volgt. David Copperfield als verteller, Johan Wolder. David Copperfield als kind, Corrie van der Linden. Quinian, hoofd van een wijnzaak, Tom Hakker. Mike Korber, en vertegenwoordiger, Jana Pom. Mevrouw Mike Korber, wie bouwmeester. En, dienstbode bij Mike Korber, Irene Poorter. Een jongen, een boodschapper, Ko van de Bos. Een voerman, Tom Hakker in een dubbelrol. Janet, een dienstmeisje, Barbara Hofman. Juffrouw Trotwood, Mien van Kerkhoven. Dick, beschermeling van juffrouw Trotwood, Jos van Turenhout. Murdstone, Rob Gerards. Jane, zijn zuster, Tine Medema. Uriah Heap, een kantoorbediende, Dick van Sand, Juffrouw Heep, door Rugani. Wickfield, Dries Krijn. Agnes, een dochter van Wickfield, Nora Boerman, Keller, Cove van den Bos, Steerforth, Erik Plooyer, de regie was van Johan Bodegaven.